2 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. De Partij voor de Dieren blijft erbij dat onverdoofd ritueel slachten verboden moet worden. Sommige partijen vinden dat het voorstel in strijd is met de vrijheid van godsdienst. En opperrabbijnen zeiden gisteren dat een verbod een grote slag zou zijn voor de Joodse gemeenschap. Fractieleider Thieme van de Partij voor de Dieren zei in de Tweede Kamer... dat ze respectvol wil omgaan met de vrijheid van godsdienst. Toch zou ik ook hier aan willen geven dat de traditie van Nederland altijd zo is. En sowieso als je kijkt naar de systematiek met betrekking tot de rechten van de mens... dat er altijd beperkingen mogelijk zijn vanwege het feit dat er ook tradities zijn... die gerespecteerd moeten worden. Volgens Thieme mogen dieren niet extra lijden vanwege een geloofsovertuiging. Een Kamermeerderheid is het met haar eens... Maar het debat gaat pas over een paar weken verder. Eerst komt er nog een hoorzitting. Staatssecretaris Bleker riep de Kamer op niet over één nacht ijs te gaan. Unilever en Procter Gamble hebben een forse boete gekregen... van de Europese Commissie. De twee bedrijven zouden in acht landen, waaronder Nederland... verboden prijsafspraken hebben gemaakt voor wasmiddelen. Unilever moet ruim 100 miljoen euro betalen. Procter Gamble ruim 200 miljoen. De Consumentenbond is tevreden met de boete maar vindt dat bijvoorbeeld Unilever ook iets voor de consument moet doen. Wat wij wel vinden is dat Unilever uh, dit moet aangrijpen... om consumenten te compenseren voor de schade die ze hebben geleden. En mensen hebben te veel betaald voor hun, uh, hun wasmiddel, voor het waspoeder. En wij roepen Unilever dan ook op om in ieder geval bijvoorbeeld... gratis waspoeder aan consumenten te geven. Het Duitse bedrijf Henkel deed ook mee aan het kartel... maar omdat het bedrijf aan de bel trok bij de Europese Commissie... hoeft dat geen boete te betalen.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 Samen met raadsheer Tom Schalke en midden oosten deskundige Bertus Hendricks... is hij getuige in het Wildersproces. De drie waren bij het etentje waarbij Schalke geprobeerd zou hebben... om Jansen te beïnvloeden. Op vragen van de rechters en de advocaat van Wilders heeft Jansen bij herhaling gezegd... dat Schalke inderdaad heeft geprobeerd om hem te beïnvloeden. Jansen zou geschrokken zijn toen hij zag dat Schalke ook bij het etentje was. De raadsheer is mede verantwoordelijk voor het besluit dat Wilders moet worden vervolgd.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 ANWB-verkeersinformatie. In het zuiden van Limburg loopt het vast op de A2 vanuit Eindhoven. Tussen Meers en Maastricht staat 2 kilometer. En bij Amsterdam op de A10 West in de richting van Zaanstad... staat voor de Koentunnel 3 kilometer en de andere kant op 2. Ook in het zuiden van Limburg er zijn er werkzaamheden bij Geleen op de A76. Daarom loopt het vast in beide richtingen voor de Belgische grens. Eerst vanuit Maasmechelen naar Geleen 4 kilometer. En de andere kant op vanuit Geleen tot aan de Belgische grens 2 kilometer.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 De gast is vandaag filosoof uh, Govert Buis. We gaan het met jou hebben, Govert, over de rol van de nieuwe media... in het nieuws rond de schietpartij in Alphen aan de Rijn. En we spreken met jou over het spanningsveld... tussen snel en betrouwbaar nieuws brengen... en het waarborgen van de privacy van betrokkenen. Bestaat daar nou een gouden regel voor? Uh, dat hangt van het medium af, denk ik. ik denk voor de, als je een betrouwbaar medium wilt zijn, moet je je daaraan ook houden. Als je zegt, ik, ik maak een andere keus, dan moet je er daar niet, niet aan houden. Maar hou je in elk geval, schoenmaker hou je bij je lees. Misschien is dat wel de gouden regel daarvoor. Humanistische raadsvrouw Mario van Bergen... stopte met haar werk in de vreemdelingen detentie. Ze wilde niet langer werken in een systeem dat, citaat, mensen kapot maakt. Ze is vanmiddag hier. Goedemiddag, hartelijk welkom. Dank je. Wat was voor u de druppel? Uh, de druppel was toen ik... Uh een aantal maanden al uh, in de ziektewet zat... dat mijn reïntegratieconsulent van het ministerie van Justitie tegen mij zei... maar Mario, volgens mij is het niet zo dat jij niet meer met deze mensen... en deze problematiek kan werken... maar volgens mij kan jij gewoon niet goed binnen deze organisatie werken. En toen dacht ik, ja, daar heeft ze gelijk in. En dat betekent dat ik op moet stappen. Wiskunde heeft een slecht imago en hoogleraar toegepaste wiskunde Richard Boucherie snapt daar helemaal niets van. Hij grijpt morgen het Nederlands Mathematisch Congres aan om dat imago op te vijzelen. Goedemiddag meneer Boucherie. Ja, wat is nou het allersterkste argument dat u heeft om die weerstand tegen wiskunde te doorbreken? Wiskunde is waarschijnlijk de mooiste en meest universele taal om je in uit te drukken. Dus het is voor iedereen mogelijk om wiskunde te leren. Als je Grieks kan leren dan kan je zeker ook wiskunde leren. Echt? Absoluut. <laughs> Oké, Gries. Ja? Nou, dat is een ja. Dichter bij de dag is vandaag Tom Luijten. Hij vat de gesprekken hier aan tafel op poëtische wijze samen. En het resultaat hoort u tegen drie uur. Heeft u een vraag of opmerking voor ons? U kunt reageren via de mail: dit is de dag.eo.nl of via Twitter. En gebruikt u dan in uw tweet de hashtag DIDD. Mevrouw van Bergen, u bent niet de eerste vreemdelingpastoor... die uit gewetensnood stopte. Vier jaar geleden vertelde justitiepastor Gerard Lohman in onze uitzending... dat hij het niet langer wilde werken als geestelijk verzorger... van de vreemdelingengevangenis in Seist. Laten we even luisteren hoe hij zijn vertrek toen toelichtte in een brief. Ons land sluit mensen op alsof zij zeer gevaarlijk zijn. houden hen maandenlang in onzekerheid om tenslotte van het ene op het andere uur velen op straat te zetten met een briefje... om binnen 24 uur het land te verlaten. Namens de kerk ben je daar. En dan zou je ook wat willen zeggen... over datgene wat er, wat er gebeurt. Hoe wij met mensen omgaan. En dat je dat eigenlijk beneden de maat vindt. Ja, Gerard Loman was dat. Ja. Uh, dat verwoordt eigenlijk ook de reden waarom u uh, opstapt. Of bent gestapt. Nou, als je kijkt naar... Waarom ik er ben gaan werken, uh, dan was dat omdat ik uh, uh, mensen wilde ondersteunen... die uh, in een hele moeilijke situatie opnieuw toekomstperspectief moesten gaan vormen. En ik verwachtte dat ik mensen zou gaan treffen die uitgezet zouden worden, tegen hun zin. Uh, en tot mijn grote verbazing vond ik die niet. Ik vond ze wel in beperkte mate, uh, maar het grootste deel van de mensen die ik trof... Bleek niet uitgezet te kunnen worden. En uh, uh, nou kan je als uh, geestelijk verzorger binnen een justitiële inrichting uh, op allerlei manieren wat bijdragen aan de humaniteit. Maar als het gaat om uh, het uh, instrument detentie zelf, de manier of de, de redenen waarom dat opgelegd wordt. Daar kan je niks aan veranderen. Nee. En daar is uh, de organisatie waar ik bij een dienst ben geweest... De dienst justitiële inrichtingen, ook niet verantwoordelijk voor. Dat nee. is onze wet die dat zo regelt. Ja. En uh, daar kon ik dus inderdaad mijn stem niet in laten horen. Nee, u, u bent niet de enige. Er zijn dus de afgelopen ja. jaren meer mensen geweest... die het werk deden zo wat, zo wat lijkt op wat, wat u deed. Misschien vanuit de kerk of vanuit Humanistisch Verbond. Mm -hmm. uh, daar lijkt dus iedereen op een gegeven moment tegen aan te lopen. Tegen die structuren. Uh, nou, niet iedereen. Uh, op zich geeft het werk een bepaalde vervulling. Omdat je uh, heel zinvol werk doet. Maar het is inderdaad een, een soort uh, gewetensdilemma waar je in terechtkomt. Op het moment dat je voor jezelf denkt... Van, nou, uh, Eigenlijk is dit een systeem wat uh, uh, mensen beschadigt. Uh, en je weet ook dat, uh, dat je daarin zit en dat je daar vanuit die positie niet zoveel tegen kan doen... dan is dat gewoon heel lastig om uh, uh, dat voor jezelf te blijven verantwoorden. Ja. Maar u zei net, ik dacht dat ik daar mensen tegen zou komen... die weg uh, moesten, maar niet wilden. Ja? U kwam mensen tegen die wel wilden, maar niet konden... In uh, alle vier de combinaties. Uh, oh. Die wilden en, en gingen. Uh, die wilden uh, en niet konden. Die niet wilden maar wel bleken te kunnen. En uh, die niet wilden en niet konden. Maar zat uw pijn dan bij een van die categorieën? Of maakt het allemaal niet uit? Uh, nou, mijn pijn zat eigenlijk bij het systeem zelf. Uh, uh, als je je realiseert dat uh, wij in ons denken over het vreemdelingenbeleid... eigenlijk maar denken dat er twee categorieën bestaan. Namelijk uh, mensen die niet willen uh, en mensen die niet kunnen. Oftewel mensen die uh, uh, geen recht hebben op een verblijfsvergunning. En dus terug kunnen. Mm. Klaar. Um, nou, Ik kwam erachter dat er dus mensen zijn die geen recht hebben op een verblijfsvergunning. En die wij ook niet terug kunnen sturen. Mm dus dat er een onmogelijkheid is, een onhaalbaarheid in het uh, terugkeerbeleid. Ja. Uh, maar bij die, die groep zat de, de grootste pijn. Ja. En het heeft dan nou, te maken met dat ze, gaan, dat, dat ze geen papier meer hebben? Uh, waar, waar, zit, waar zit dat niet kunnen precies in? Um, nou, wat de Nederlandse overheid moet doen om iemand uit te kunnen zetten... is uh, de identiteit van diegene vaststellen... en vervolgens bij uh, het land van herkomst uh, voorlopige reispapieren aanvragen. Dus een soort acceptatie van diegene als staatsburger... en toestemming om diegene weer in te laten reizen. En uh, in alle stappen van dat proces om die twee taken te voldoen... kunnen uh, kinken in de kabel komen. Mm. En niet zelden is dat dus de ambassade van het land van herkomst... hier in Nederland, uh, die niet meewerkt of enorm vertraagt. Uh, uh, soms is het ook zo dat uh, het heel moeilijk is... om iemands identiteit vast te stellen. Uh, dat kan zeker ook tegengewerkt worden door de betrokkenen. Maar los daarvan is dat uh, over uh, landsgrenzen heen... soms een hele moeilijke zaak. Mm. En, en je zou ook kunnen zeggen, uh, juist die mensen die in zo'n uitzichtloze situatie zitten... die hebben u juist heel erg hard nodig. Is dat niet ontzettend moeilijk voor u geweest om dan toch te zeggen... nou, ik, ik, ik, ik kan dat niet meer aan? Um, ja, natuurlijk. Dat is ook heel lastig. Waarom moest u daar zo lang over nadenken? Omdat uh, dat een uh, geleidelijk proces is, uh, waarbij ook... Uh, hoe meer je zelf begint te denken... hoe minder beschikbaar je bent voor uh, de mensen die daar rondlopen... en die je nodig hebben. Hm. Dus uh, ik zag er steeds verder in. En ik was al veel minder beschikbaar voordat ik eruit stapte. Hm. Uh, ik kon het werk eigenlijk gewoon niet meer doen. Daar komt ja. het eigenlijk op neer. Ja. Niet meer opbrengen. Ja. Wat vindt, vindt u uw voormalige werkgever het ministerie van Justitie ervan... dat u daarmee naar buiten komt? U bent, ik zeg er even bij dat u op dit moment ook voor het Humanistisch Verbond... het dossier uh, Vreemdelingen en Detentie beheert. Ja, u treedt komt. heel duidelijk naar buiten. U heeft ja. een interview gegeven. Ja. Wat, wat vinden ze daarvan? Uh, nou, als je als geestelijk verzorger bij Justitie werkt... dan uh, heb je uh, twee beloftes gedaan. Eén is uh, uh, de belofte aan je zendende instantie... Uh, die met je ambt samenhangt. Daar zit een sterke geheimhoudingsplicht op. En die zit met name op de casuïstiek. Uh, dus dat en, wil zeggen, je mag niet praten ik over... Ik mag jullie niet vertellen over meneer X, waar ik nee. toen mee gesproken heb. Die, nou, et cetera. Mm -hmm. uh, en de andere is uh, de ambtenaren-eet of de ambtenarenbelofte. En daarin staat dat je uh, geen informatie mag geven... Uh, die schadelijk zou kunnen zijn voor uh, de overheid. Oh, ja. Ja, maar dat doet u wel. Dat is de vraag of ik dat nu wel doe. In elk geval uh, zit er een soort uh, grijs gebied... juist voor geestelijk verzorgers tussen die twee uh, uh, vragen in. Want ik mag dat natuurlijk wel aan mijn eigen zender de instantie vertellen. Wat het Humanistisch mee mee Verbond. Maak. En dat is in deze het Humanistisch Verbond. Ja, maar u vertelt nu ook aan ons en u heeft het aan de krant verteld. Ja, dat klopt. Uh, en... Um, ja, wat mijn eigen uh, afweging daarin is, is uh, dat ik absoluut niet van zin ben om wie dan ook maar te beschadigen met uh, mijn verhaal. Maar juist de Nederlandse samenleving en de Nederlandse overheid uh, te ondersteunen bij het uh, oplossen van een heel lastig en de Nederlandse grenzen overstijgend probleem. Ja. En het met ziet u name van... de moraliteit, de, more, de morele vraag die daarmee uh, gemoeid zijn. Ja. En, en, en begrijpt uw voormalig werkgever het ministerie van Justitie dat? Hoe reageren ze daarop? Uh, tot op heden heb ik uh, niks van ze vernomen. Uh, maar dat hoeft helemaal niks te zeggen. Ik neem aan uh, dat er commotie is. Uh, tot nu toe is dat steeds zo geweest als er uh, iemand ergens mee naar buiten treedt. Uh, ik uh, wacht dat rustig af. En uh, als ik daar iets van hoor, dan ga ik natuurlijk met ze in gesprek. Ja, wat, wat zou dat kunnen zijn? Zou ze u nog iets. U bent niet meer in dienst, dus bent u nog gebonden aan die eten die u destijds heeft afgelegd? Uh, ja, in principe overstijgt dat de grenzen van je dienstverband. Uh, maar we hebben als ambtenaren ook vrijheid van meningsuiting. Daar zijn uh, regels voor opgesteld. Dat heeft uh, premier Kok in de tijd gedaan. En in die regels uh, staat dat uh, hoe meer de schade aan je directe werkomgeving toegebracht wordt... hoe meer je moet oppassen. En ook dat wanneer je uh, naar buiten treedt, uh, buiten de voorlichtingsdienst van het ministerie om... Uh, dat dat achteraf getoetst wordt. Hm. Dus dat kan altijd nog gebeuren? Dat kan altijd nog gebeuren, ja. En uh, ik ben natuurlijk bereid voor zo'n toetsing. Uh, en naar mijn idee uh, heb ik een zorgvuldige afweging gemaakt... waarin ik ervan uitga dat uh, zeker de plaatsen waar ik gewerkt heb... dat daar geen schade aan toegebracht wordt. Nee. Er zit een aardig tijd tussen dat u uit dienst bent gegaan... en dat u nu naar buiten treedt. Heeft, is, is, had u die tijd nodig om hierover na te denken, over deze vragen? Uh, ik ben uh, in november 2009 uh, ziek geworden. Ik ging mijn schouder laten opereren en vervolgens lukte het me niet meer om terug te gaan. Elke keer als ik dacht aan die poortjes waar ik doorheen moest, dan kreeg ik het benauwd. Uh, dus uh, dat uh, heeft toen een jaar geduurd uh, voordat ik daadwerkelijk de deur achter me dicht kon trekken. Ik ben per 1 december jongstleden uh, daadwerkelijk uit dienst gegaan. Ja. En dat betekent dat ik nu inderdaad wat meer vrijheid ervaar. En ook denk uh, dat ik mijn collega's minder dat ik minder kans loop dat ik mijn collega's beschadig met mijn uitingen. Ja, ja. Ik kan nu ook namens het Humanistisch Verbond praten, want daar ben ik nu in dienst. Ja. Ja. Kunt u uitleggen wat u zo erg vindt aan het beleid? Um... Kijk, als je rondloopt in detentiecentra, dan uh, uh, ten eerste realiseer je je dan... dat meer dan de helft van de mensen die daar zitten, dat die dus niet uitgezet wordt En dat die keer op keer uh, gedetineerd worden. Want wat gebeurt daarmee met die groep mensen? Die, die zitten daar, die mogen ja. niet blijven in Nederland, ze kunnen niet worden uitgezet. Zitten ze daar dan uh, jaren achter elkaar? Hoe, hoe, hoe... Uh, nou, uh, uh, ze worden een uh, x-tijd vastgehouden. Ze weten zelf niet hoe lang. Uh, op een bepaalde dag uh, wordt er op hun deur geknopt... en wordt er gezegd van pak alles maar in... Uh, we zetten je nu uh, buiten, je, je kan gaan. Buiten de poort? Buiten de poort of op het station. Of, uh, dat is in verschillende centra is dat op verschillende manieren geregeld. Maar, Want, wanneer doen ze dat? In elk geval? Als, als het land van herkomst niet meewerkt, dan worden ze op straat gezet? Als uh, de rechter geoordeeld heeft dat het nu lang genoeg geduurd heeft. Dat, er, uh, dat het uh, belang van de staat niet meer opweegt tegen... Het, uh, de, de schade die het individu ondervindt in zijn grondrechten. Ja, dus iemand wordt dan buitengezet ja. uh, op Nederlands grondgebied? Ja, en heeft ja. dus geen enkele status? Nee, ook geen recht. Hij heeft op... een, uh, een brief waarin staat die binnen, dat hij binnen 24 uur het land moet verlaten. Uh, met die brief op zak kan hij binnen die 24 uur ook niet opgepakt worden. Uh, ik heb wel meegemaakt, nou laat ik dat niet vertellen. Uh... Vervolgens uh, uh, kan iemand binnen die 24 uur proberen het land te verlaten. Als hij dat niet doet, om wat voor reden dan ook maar... Uh, is hij vervolgens strafbaar op grond van de Vreemdelingenwet. Uh, en los daarvan is hij nog steeds uh, uh, zonder papieren. Dus kan hij opnieuw in Vreemdelingenbewaring terechtkomen. Dus, dan het... dus je ziet dus dat mensen uh, met een Worden weer gearresteerd. ...opnieuw uh, in Vreemdelingenbewaring terechtkomen. Hoe vaker je in Vreemdelingenbewaring ge geweest bent... hoe... Uh, hoe vaker mensen ook een ongewenst verklaring hebben. Omdat, nou, dat is een soort stapeling van dat soort uh, uh, overtredingen, zeg maar. En wat is een ongewenst verklaring? Een ongewenst verklaring is een stempel die in je paspoort staat... dat je vijf jaar lang het land niet meer in mag. Oké. Ze hadden geen paspoort? Ja, goed, uh -huh. maar dat kan dus ook aan jou als persoon uh, nee. gehangen worden. Maar, maar je dan ziet u dus steeds uh, weer... zag u dus steeds weer mensen terugkomen ook? Uh, ja, ja. Want mensen zijn niet uitzetbaar, worden weer op straat ja. gezet, komen weer terug ja. in de... In, en, ja, en dat is dan een ja soort... dus dat heb ik ook meegemaakt. Mensen die ik herhaaldelijk uh, terugzie, uh, waarvan ik ook wist van tevoren, van nou ja, die kan gewoon niet weg. Dus, uh... ja. Maar wat is de oplossing volgens u? Want we hebben uh, beleid afgesproken in de Tweede Kamer, met z'n mm -hmm. allen. Sommige mensen mogen blijven, anderen niet. Mensen ja. die niet mogen blijven moeten weg, moeten daar in principe zelf voor zorgen. Mm -hmm. Klinkt allemaal logisch en redelijk. Ja... Maar dat gaat, zou, dat, dat zou logisch en redelijk zijn als het zo zou zijn dat we ook in staat zijn om dat beleid te handhaven. Maar dat zijn we dus niet. En voor een aantal mensen geldt dat zij zich daar niet eens aan kunnen houden. En ik denk dat er, er zit een denkfout in het beleid. En die denkfout is uh, dat wij in staat zouden zijn als klein Nederlandje uh, om uh, mensen die geen burger van ons land zijn en geen papieren hebben, om die buiten de deur te houden. Dat is een... Dat is een denkfout, dat is een illusie. Omdat er wereldwijd, en dat heeft te maken met diezelfde globalisering... die we bijvoorbeeld ook in onze economie zien... dat er uh, een groep mensen is die on the move is. En hoe meer we die globalisering hebben... hoe, hoe uh, uh, makkelijker het ook voor mensen wordt om zelf uh, verder weg uh, te gaan. En hoe meer ze ook op het idee komen uh, om dat te doen. En die zijn gewoon... Onderweg en, ja. en ja. die hebben dus geen burgerrechten. Het, Toch het, nou het, het probleem is natuurlijk volstrekt duidelijk uh, en dat is ook buitengewoon lastig oplosbaar. Maar als je dan gaat zeggen: van uh, kijk, bijvoorbeeld het dat gebeurt natuurlijk regelmatig. Mensen mm -hmm. in, hun, in het uh, vliegtuig dan spoelen ze hun identiteitspapieren door. En dat zou je dan eigenlijk, als dat het mechanisme gaat worden... en dat is het natuurlijk in een aantal gevallen geweest... Mm -hmm. uh, wordt dat eigenlijk je, je, je claim op, op, op een verblijfstitel. Ja, ik heb geen identiteitspapieren meer. Dus u, mag me nu wel, u mag me, kunt me niet meer uitzetten. Ik, ik, het probleem besef ik heel goed. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd, elke oplossing die je daarvoor bedenkt... Ja, die heeft al de, de, de fameuze aanzuigende werking, zoals het heet. En zo ja. werkt het natuurlijk wel. Nou, ik, ik denk dat we in elk geval de oplossing dat we iedereen een verblijfstitel zouden moeten geven... die komt niet in aanmerking. Uh -huh. uh, dat kunnen wij gewoon als Nederlandse samenleving niet aan. Uh -huh. En we zouden dat zeker ook niet alleen kunnen doen. Uh -huh. uh, ik denk wel dat we creatief na moeten gaan denken. Niet alleen in Nederland, maar uh, uh -huh. breder. Uh -huh. Over wat we met deze groep mensen gaan doen. Dat we als wereldgemeenschap er niet meer omheen kunnen. Dat er een groep mensen is die zich niet binnen één land ophoudt. En dus beschermd worden door de regering van dat land. We zien nu bijvoorbeeld uh, allemaal mensen uit Tunesië en ja, Libië. Die in ja. Italië aankomen. Ja. En daar vandaan uh, tegen de wereld van de rest van Europa, Europa ja. binnen trekken. Ja. Uh, wat zegt u dan? Hoe, hoe moeten we daar dan tegenaan kijken? Nu wordt er gezegd, Italië, zorg maar dat die mensen daar blijven... ...en, en los het maar op. Dat dat werkt niet, zegt u? Um, nou, op zich zou Italië dat kunnen doen. Italië is vrij goed in het absorberen van illegale vreemdelingen. Um, oh, bestaat staat het hele land uit, toch? Bijna. Uh, in elk <laughs> geval, kijk, wij hebben de, de asielpoort waardoor mensen binnenkomen... Uh, en uh, dat is eigenlijk ook de enige poort die we hebben. We hebben een heel klein uh, arbeidsmigrantenpoortje. Uh, naar verhouding van de asielpoort. Mm -hmm. uh, dus bij ons uh, worden het allemaal asielzoekers. En bij hun worden het allemaal illegale arbeiders. En zij hebben regelmatig een maatregel waarmee ze grote groepen illegale arbeiders le legaliseren. Ook mm. een soort generaal pardon. Maar dan op basis van de bijdrage die mensen leveren. Ja. Uh, dus dat zouden ze kunnen doen. Uh, maar ik denk dat Italië ook laat zien uh, dat uh, uh, het een uh, vraagstuk is. Dat groter is dan alleen die landen die een bepaalde grens bewaken. Uh, ik denk dat hun besluit laat zien, of ook erkent, uh, dat er een uh, uh, zeg maar een. een arbeids-CQ-vluchtelingenleger is... dat uh, als een carrousel door Europa trekt... en uh, dan hier, dan daar uh, uh, zichzelf uh, in leven houdt. Mm -hmm. Mm -hmm. En, en u zegt, van dan ben je er dus niet bij als één land te zeggen... Uh, we, we houden maar zo'n soort carrousel in stand... van mensen die we eindeloos maar uh, weer gevangen nemen... en vervolgens weer op straat mm -hmm. en weer gevangen nemen. Maar mm -hmm. wat dan wel? Nou, ik denk dat je uh, uh, op een korter termijn... Uh, denk ik dat je uh, mensen veel beter moet begeleiden als ze geen papieren krijgen bij het vormen van een nieuw realistisch toekomstperspectief. En uh, dat we ons moeten realiseren dat uh, voor heel veel mensen teruggaan nooit een perspectief zal zijn waarmee ze uh, akkoord gaan en zelfstandig aan mee gaan werken. Mm. Um, ze willen niet terug, zegt u. Ja, voor een deel willen ja. ze gewoon niet terug. Ja. Ja. Um, maar dat moet je dan maar gewoon aanvaarden als land? Terwijl ze eigenlijk niet. Ja, veel je hebben hebt hier. geen instrumenten. Wij hebben een ultimum remedium, dat is vreemdelingendetentie. En dat werkt niet. Nee. Dus wat nee. willen we? Maar je kan ze toch tegen hun zin terugsturen? Als het land nee, dat van kan herkomt, niet. Als het land van herkomst meewerkt? Mee als het land van herkomst meewerkt mee wel, ja. ja. En dan heeft zo'n ultimum remedium dus ook zin. Ja, precies. Ja. Uh, maar u zegt, er is een groep mensen waar dat dus niet bij werkt. Waar dat niet bij werkt. En in en... plaats van die rondpompen... Dan zou je op... ze veel beter kunnen begeleiden in het. Nou, er stond uh, vorige week een artikeltje in de Volkskrant. dat uh, de dienst terugkeer en vertrek. Uh, nu op vrijwillekeurige basis aan een aantal mensen. Uh, dat ze die helpen met het opstellen van een soort bedrijfsplan. en ze dan een startkapitaaltje meegeven. Nou, zoiets zou veel om dan, breder. Om dan, om dan in, in, in Nederland. in het land van vinden, herkomst. In het land van en dan kunnen in ze ineens land... wel in. En dan zijn ze bereid om mee te werken en gaan ze dus. Zelf hun best doen om. Uh, snapte, dus ja, ik snap je? Ik, ik ik, ik, ik, ik dus. repressie en detentie werkt dus niet. Ik heb de indruk dat u wel heel sterk de dilemma's waar uh, de overheid voor zit, dat u die herhaalt. Op een hele scherpe manier herhaalt. Ja. Maar echte, vol, uh, echte oplossingen die die zie ik ook niet echt verschijnen. En dat, nee. dat, dat, dat is de tragiek van de hele problematiek. Dat, dat, dat besef ik ook heel goed. Maar ja. in die zin uh, denk ik ook niet dat u veel van Justitie TV zegt. Want u denkt het dilemma naar voren... Wat, ja. waar het hele beleid voortdurend mee, mee worstelt. Okay. Ja, en wat ik zeg is... Uh, wij moeten ons als Nederlandse samenleving... ter degen realiseren dat 50% minimaal... van die groep illegale dus voor ons niet uitzetbaar is. Mm -hmm. Dat ons beleid niet effectief is. Dat we dus een groep van circa 50.000 illegale... in de marges van onze samenleving hebben leven. Mm -hmm. uh, die daar bestaan. Uh, dat repressie niet helpt. Uh, want daar zijn we al heel hard mee bezig. Uh, en dat we dus het debat moeten gaan voeren... over wat we daarmee willen. Mm. Uh, maar willen, daar we heeft... dat, willen we die prijs betalen... dat mensen zo de versukkeling in raken? Ja. Het klimaat heeft u niet mee. Het klimaat is repressie. Uh, hard optreden, niemand binnenlaten. Uh, nou... Dus ik, ik vrees mm -hmm. dat u die, die discussie dat u die wel kunt vergeten. Nou, uh, ik hoop dat, uh, dat we daar ook enigszins ons voordeel mee kunnen doen. In die zin dat je ook ziet dat uh, uh, de, de tegenstanders, uh, zeg maar de andere kant van de van de gepolariseerde debat, uh, dat die zich ook aan het verenigen zijn. Er is dus op het moment een hele brede coalitie tegen uh, de strafbaarstelling van illegaliteit bijvoorbeeld. En uh, we kunnen verwachten dat er uh, in de komende maanden... behoorlijk wat uh, uh, actie en commotie zal zijn. En uh, wij gaan als humanistisch verbond in die uh, commotie meeliften. En steeds opnieuw roepen mensen, wij moeten dit debat voeren. En wij moeten daarin zoeken naar creatieve alternatieven. We moeten op een nieuwe manier gaan nadenken... over wat we willen met dit beleid... En we moeten iedereen goed vertellen dat het dus gewoon niet werkt. Dat we wel kunnen blijven roepen, hard optreden... Mm -hmm. maar dat dat alleen maar ervoor zorgt... dat we een groep steeds verder gemarginaliseerde mensen in ons land hebben. Ja, want even, als die mensen dan op straat komen, die u dan eerst ja. heeft, waar, waar blijven die in de samenleving? Uh, nou, de eerste paar weken hebben ze het bijzonder zwaar... Uh, sommigen hebben gewoon uh, een plek om naar terug te keren. Hè. Er zitten huisvaders bij die hier een vrouw en kinderen hebben. Hm. En die gaan gewoon terug naar huis en die zien wel wanneer het schip weer strandt. Uh, er zijn mensen die probe proberen ZSM de grens over te krijgen... komen naar een van de buurlanden. Uh, en worden we direct bij de grens weer opgepakt en die zitten meteen weer vast. Ja. Um, maar niet door onze overheid, want die wil ze juist weg hebben. Dus dat is de Belgische of de Duitse overheid dan die ze oppakt? Uh, ja, en die sturen ze dus terug naar ons. Die sturen ze dan terug, oké. Okay. En een dubbeling claim. Een dubbelingclaim is uh, yeah. dat iemand eerder in een ander land heeft gezeten... Mm -hmm. en dus uh, mm -hmm. teruggestuurd wordt ja. naartoe. Ja. Dus die komen ja. terug naar ons. Ja. Heb ik alles meegemaakt. Mm -hmm. um, en uh, er zijn ook mensen die weten bij God niet wat ze moeten doen. Dus, uh, ik heb eens een verhaal gehoord van iemand en die was... Uh, uh, geklinkerd en was uh, uh, naar een kerkelijke uh, instantie geweest... die hem geen onderdak kon geven. was naar zijn advocaat geweest die hem geen onderdak kon geven. Hij had medicijnen nodig. Hij had, uh, hij, het was winter. En uiteindelijk heeft hij zich opnieuw bij de politie gemeld... en gevraagd van, willen jullie maar alsjeblieft hier opsluiten? Ja. Nou, duidelijk dat we daarover na moeten denken als samenleving. Dank u wel, mevrouw Van Bergen. Na het nieuwsoverzicht van half drie praten we aan deze tafel verder met Richard Boucherie. Hij is hoogleraar wiskunde en hij kan Lyrisch over wiskunde worden. Over twee uur op deze zender het Radio 1 met daarin ook een vraag bij het nieuws. u als luisteraar Tim Overdiek. Over Japan gaat hij. Nederland helpt Japan is de naam van de landelijke actie... vandaag in Amsterdam Arena. Daar zijn we aanwezig in het Radio 1 Journaal... en we proberen een beetje zicht te krijgen op de hulpbereidheid van de Nederlanders. Dus een heel simpele vraag, oproep. Helpt u Japan? Zo ja, hoe dan? Hebt u al geholpen? Hoe hebt u dat gedaan? Zo niet? Waarom dan niet? Reageer via Twitter, apestaart NOS Radio 1... of onder het weblog van het Radio 1 Journaal op onze site NOS.nl. .no. We gaan nu eerst luisteren naar het nieuws van half drie... gelezen door Martijn van Beek.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 Minister De Jager wil niet dat de beurs vertrekt uit Amsterdam. Het bestuur van de beurs praat op dit moment met de Deutsche Beurzen. Een fusie daarmee zou kunnen leiden tot de vestiging van hoofdkantoren... in Frankfurt en New York en een vertrek van de beurs uit Amsterdam. Unilever en Procter Gamble hebben een boete gekregen van de Europese Commissie. De twee bedrijven zouden in acht landen... waaronder Nederland verboden prijsafspraken hebben gemaakt voor wasmiddelen. Unilever moet ruim 100 miljoen euro betalen. Procter Gamble ruim 200 miljoen.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 ANUB, verkeersinformatie. Er staan files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 2 kilometer. De A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 3. Twee files op de A10, de Ring van Amsterdam. De A10 west naar Zaanstad, bij de Koenteno 4. En op de A10 Zuid tussen Sloten en de Rij 2. Op de A 76, Belgische grens richting Heerlen. Er staat voor de Belgische grens 4 kilometer door werkzaamheden. En de andere kant op, ook voor de grensovergang 2 kilometer. Ook dat heeft te maken met werkzaamheden. Radio 1, dit is de dag. U luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel Richard Boucherie... die een land spreekt voor het vak wiskunde. Govert Buijs, die bespreekt met ons het spanningsveld... tussen snel en betrouwbaar nieuws brengen. En we spraken net met Mario van Bergen over de, vreemdelingen, dus de detentie. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DDD... of ga naar de website ditstedag.nu. Donderdag begint het 47e Nederlands Mathematisch Congres. Ik waarschuwde u al, we gaan vanmiddag duiken in de wereld van de wiskunde. Meneer Boucherie, goedemiddag. U bent uh, hoogleraar toegepaste wiskunde. Klopt. Uh, hoe legt ja. u dat uit op verjaardagsfeestjes? Nou, als mensen mij vragen... Uh, uh, wat doe je voor, je voor je werk? Dan geef ik altijd gewoon keurig het antwoord. Ik ben wiskundige. Wat waarop dan? de reactie altijd ja. is... Hie, hier, hier, daar kon ik helemaal niks van. En dan zeg ik meestal, dat kan ik ook niet. Maar dan uh, vragen ze natuurlijk altijd... wat doe je dan zoal? En meestal geef ik dan gewoon een rij toepassingen... waar ik dan zeg in de afgelopen... Uh, Weken mee bezig ben geweest. Dingen als de rioolwaterzuivering van Amsterdam-West hebben we geoptimaliseerd. Dus ik werk aan grondboringen. We hebben bijvoorbeeld ook het afsprakenschema voor het kindcentrum met neuromusculaire aandoeningen in het AMC georganiseerd. Maar daarnaast doe ik ook gewoon de wiskunde voor het lol van wiskunde. De en dan zeggen ze, wiskunde. wat leuk... Meestal wel, ja. Als ik ze uitleg... dat ik uh, welke problemen je in de praktijk tegenkomt... die echt met wiskunde opgelost kunnen worden... dan uh, heb ik meestal meer vragen dan tijd om antwoorden te geven. ja Maar dat, zo begint ja. het meestal niet... Nou, meestal duurt het ongeveer 15 seconden voordat mensen door. Dat wiskunde heel erg leuk is. Dat is heel snel. Dat is vri vrij snel. Maar ik kan heel snel praten. Er zijn ja. vakken waarbij je langer moet praten, denk ik. Uh, ja, maar dat komt waarschijnlijk omdat iedereen wel een beeld heeft bij wiskunde. Ja, maar ja maar en... zeker nog. We hebben er jarenlang onder geleden, met z'n allen. Ja, jullie wel. Maar de, dat heeft waarschijnlijk te maken met misschien een soort angst die op de middelbare scholen wordt ingeslepen. En uh, ik heb. Niet zo lang geleden, nou een paar jaar geleden, zag ik op de televisie waren twee wiskunde docenten van de middelbare school die zaten in lingo. En de presentatrice vroeg: wiskunde, wat kan je daar dan mee? En die, die, die, die docenten zeiden allebei niets. Niet hmm. dat ze niets zeiden, maar dat is het woord dat ze uitspraken. <laughs> ja, dan. Um, ja, dan. Dat moet je dan zeggen. Niet zo heel veel, want zij zijn op tv. Maar het is heel duidelijk met wiskunde. Je zit thuis tegen die televisie te zin. Het heeft geen zin. Typisch, als je om je heen kijkt, zie je eigenlijk overal wiskunde. Ja. Dus de wachtlijst in de gezondheidszorg kan je deels wegwerken ja. met wiskunde. Kom eens op terug. We gaan eerst even naar YouTube. Daar vonden we ja. een liedje waarin Bedankt. de liefde voor wiskunde ver te zoeken is. Laten we even luisteren. Met wiskunde maken, dat doen we de hele tijd. Maar, maar dit en Bart. We hebben aan wiskunde yeah. <laughs> Nou ja, dat is een beetje het imago. Ja, en het mooie is dat ze dat dan in, uh, in, een, in een dichtvorm gieten. He, en de muziek. Uh, dus dus uh, ze rijgen woorden aan één om te vertellen dat wiskunde niet leuk is. Ja. Terwijl het enige wat wiskunde, of wat wiskunde doet, is zeggen hetzelfde als wat een dichter doet. Een dichter die rijgt mooie woorden aan één tot mooie gedichten. En uh, een dichter die mooie zinsconstructies uh, beheerst, kan nog mooiere gedichten maken. Ja. Wat wij doen, is formules aan één rijgen tot mooie theorieën. En als we snap. mooiere theorieën kennen, kunnen we nog mooiere theorieën ja. maken. Dus ik het denk is dat hetzelfde. Dat snap Wij worden op school niet gedwongen om elke week drie gedichten te maken. Op de middelbare school heb ik het dan over. We worden op ja. school wel gedwongen om wiskunde te volgen. Als je het ja, ja. maar gewoon vrijwillig laat, hou ons erbuiten, zou ik zeggen. Ga lekker uw gang en zorg dat al die toepassingen lekker lopen. Ja, maar uh, of vertel aan het begin gewoon wat de schoonheid is van het vak. Maar heeft het misschien ook iets te maken met leraren... die het helemaal niet over kunnen brengen? Als ik zo'n leraar als u had op de middelbare school... dan was het misschien nog wat geworden tussen mij en die wiskunde. Maar ja, ik had ja, een of andere boze man die je schrift verscheurde... als je weer eens iets fout had gedaan. Ja, ja, ja. dat kwam nooit meer goed, hoor. Nee, dan komt het wellicht nooit meer goed. Uh, andere mensen hebben eenzelfde docent voor een ander vak gehad natuurlijk... Maar uh, ja, wiskunde heeft die het imago me? inderdaad dat het, uh, dat het moeilijk is. En dat wordt telkens weer uh, uh, bevestigd, zeg maar, uh, door... Uh ja, door docenten misschien die inderdaad niet kunnen overbrengen... wat de schoonheid is van de toepassing van de wiskunde. Mm. En ik denk echt dat uh, wanneer je de balans zoekt... tussen de wiskunde voor de, voor de echte schoonheid van de wiskundige taal... en de schoonheid van de toepassingen van de wiskunde... die je echt overal om je heen ziet... Ja. en dat duidelijk kan maken aan middelbare schoolleerlingen... dat ze echt wel uh, zien dat dat een interessant vak is. U, u klinkt bijna alsof u uw vrouw ook de liefde verklaart in wiskundige symbolen. Dat zou zomaar kunnen. <laughs> Doe eens. Nou, dan wil ik het nee, weten. Dat is, dat is in mijn geval. Wat erg zeg je onmogelijk. dan? Op, ja. Ja. Ja, nee, maar nee, u de... praat er bijna esthetisch over. Het is, het is niet gewoon. zo dat het handig is. Het is mooi, zegt u. Het is een schitterende taal. Ja. En... Ga voor het buiten zit jij nou te knikken? Nou, ik had, dan ook, ik had in mijn eerste twee jaar op de middelbare school... een leraar die dat absoluut niet kon overbrengen. En ik zat gemiddeld op een 4, vier, 4,5 vier worstelend pijn enzovoort. In het derde jaar kreeg ineens een leraar, de heer Wierstra. Zijn naam zijn met eer genoemd. <laughs> en ineens, wauw, die had precies die, die schoonheidservaring. Ja. En ik ging zo naar 7, 8 toe. Zeg maar. en dan, dat was een hele ervaring van, hé, hey, dit, is, dit is mooi. En dus, ja. dus het is heel erg belangrijk hoe dat overgebracht wordt. En weet je een sfeer te creëren. Ja. Ook van geloof in leerlingen. Van, je kunt het. Want ik had ook zelf geloof, van, dat kan ik helemaal niet. Ja. Maar en kun je eens dus gewoon net omschrijven dan? Op welke soort momenten dacht jij, yes, ik heb wiskunde? Nou ja, ja, het is alweer heel lang geleden. Maar wel gewoon het feit dat, dat, dat, dat dingen zijn heel abstract en ineens klopt het toch? Ja, komen, de, de dingen komen ineens bij elkaar. Als het, je, nou, het is net als je een puzzel uh, oplost en ineens komt het idee van: hé, hey, nou ja. heb ik het was heel, heel complex en al die dingen. En ineens komt het goede antwoord eruit. Uh, met het boekje vergelijk en je en je, je hebt het voor elkaar verbergen. Ja. ja, voor mij geldt hetzelfde. Ik was goed in wiskunde, oh. uh, <laughs> ja. en uh, ik vind nog steeds uh, dingen als uh, een lijn. Uh, die raakt aan een nulpunt. Zo'n zo zo kromme die, ja, die <laughs> naar zo'n lijn toe gaat... en dat die afstand steeds kleiner wordt, ja, nooit nul massa. wordt... maar dat je toch ziet dat hij daaraan gaat raken. Dat, dat vind ik een prachtig uh, idee. Het, het cijfer nul, wat is dat? Dat zijn hele filosofische vragen. Ja, dat is hier voor die is een <lachtiging> filosoof. Ja, goed, en ja, daar zit goed ook goed tussen dan. Nul is ook lang een probleem geweest in de wiskunde inderdaad. Ja. Nul is ook pas laat ingevoerd. Ja. <lachtig> <lachtig> nul is pas laat ingevoerd. Ja. Dus is het is een hele lange tijd geweest dat de nul niet bestond. Want hoe druk je het niets uit? Hmm. En de abstractie van het, het toekennen van een symbool aan niets... dat is een enorme stap. ja. Dus ja. Ja, dat, dat ja, was een maar, andere leer bij mij die dat de heer Roodhart zijn naam is ook een eer genoemd. Goede best jij. Ja, maar die ja. maakte mij duidelijk dat hij zegt van kijk. Theologen vechten allemaal hun meningsverschillen uit op straat en zo. Maar wiskundigen hebben ook echt verschillende inzichten over hoe de wiskunde bedreven moet worden. Alleen ja. hey, wij houden dat netjes binnen de kamers. Hij zei, maar vertel <laughs> me, er zijn heel verschillende soorten wiskundigen. Wij vechten ook met elkaar, maar wij doen het netjes. En dat ook, dus dat idee dat, het, dat van, dit is een objectieve waarheid is. Ja, wiskunde dat, dat, is toch geen mening? Nee, dat, dat, dat toch, toch duidelijk wel. Of je wel of niet de nul accepteert. Uh, de wortel uit negatieve getallen enzovoort. En uh, nou ja, er zijn nog een aantal dingen die hij noemde. Ja. Zei, van, daar kunnen echt meningsverschillen ontstaan. Ik denk dat wiskunde in het algemeen algemeen gewoon een kunst is. Waar je dus... Uh, het, is, het is gewoon een creatief proces. En mensen hebben andere ideeën erover. Ook andere uh, uh, ideeën over wat wel mag... en wat niet mag. Hè? Dus een... een uh de ook manieren waarop bewijzen geconstrueerd mogen worden. Sommigen mag het alleen per constructie. Dus als je het echt kan bouwen, dan is het goed. Ja. Bij anderen mag het ook door een tegenspraak te creëren. En, en er, is, er is best een strijd tussen die stammen. Hmm. De redacteur dat, die het ja, gesprek ja, voorbereidde, die zei tegen mij... Thijs, uh, meneer Boucherie ziet overal wiskunde. Ja. Laten we eens om zich heen kijken en vertellen waar hij ja. het ziet. Ja, nou, dan uh, beginnen we gewoon, zeg maar... Nou, de telefoons zijn hier weg, dus die, die tellen niet. Zie je wel, de computer, niet. De computer <laughs> ja. werkt uh, voor een deel op basis van wiskundige algoritmen. De thermostaat hier in de kamer, er zit een wiskundige regelaar in. De uh, microfoon, die vangt ons stemgeluid op... en zorgt ervoor dat het toch wel weer op een hele aardige manier overkomt bij de luisteraars. Er zit heel veel regeltechniek in. Ja. Uh, de... Uh, Jullie hebben eigenlijk de televisie natuurlijk. <laughs> ja, ja, de, Jullie hebben eigenlijk niks nou, hier. Nou, hier hangt niet zo heel erg veel inderdaad. Maar de, de, de, de camera's, die werkt, daar, zitten, daar zitten al voor, voor de webcam. Ja. U zegt dus dat is het internet is het zelf. Uh, het internet, wanneer u op de, op, de, op de blauwe link drukt... dan gaat er een signaal over internet. Daar zit een zekere vertraging in. Waarom is dat zo? Er zitten enorm veel wiskundige berekeningen achter. Ja. Maar bijvoorbeeld de vraag, he, nu heeft daar zo'n scherm... en u zat daar ook op te klikken daar straks. Ja, klopt. Er u, uh, u was googelt, namelijk een student van u die zich meldde en die zei een wiskundetrauma overgehouden aan meneer Boucherie. Ja, dat is heel naar inderdaad. <laughs> en ik zou graag van die student horen wat nou Waar precies woens? de reden was. Maar als u dus op die link klikt en uh, u doet, zoekt een, doet een zoekopdracht in Google... dan komt altijd de pagina die u zoekt bovenaan. Ja. Dat is magisch. Dat is precies mijn vakgebied. Oké, okay, dat dus, regelt u? Nou, dat regel ik niet, maar dat regelt u. Eén van mijn medewerkers rekent daaraan. En uh, daar zitten dus wiskundige modellen oh ja. onder om, om dat dus te maken. Maar dan nog even terug naar mijn vraag van straks. Ja. Waarom moeten alle middelbare scholieren in uh, ons land dat doen? Je, je zou kunnen zeggen, je hebt daar talent voor, je vindt het leuk, je gaat het doen. Maar het is verplicht. In, het in ieder geval de eerste paar jaar. Het is toch verdraaid handig wanneer je bij de kassa in de supermarkt staat... en je een idee hebt van de uitkomst van, je, van de boodschappenlijst. Dat hebben we op de lagere school bij, rekening, bij rekenen gehad. Dat heeft. Nou, als ik naar de supermarkt ga, gebeurt het me heel vaak. dat ik, uh, een, een, uh, dat ik boodschappen doe. en dat de, de, de persoon achter de kassa. geen idee heeft van de uitkomst die er had moeten zijn. Soms zitten ze gewoon 100 euro naast. Dan hebben ze een foutje gemaakt. Dat moet je zien. Dus het, maar ook voor onze samenleving. Uh, Wanneer wij in onze samenleving uh, zeg maar de, de, de, de techniek of de, de, de technologie voorop willen stellen, dan moet de basisstaal hmm. daarvan moet toch. Uh, U zegt, die moeten zijn. we allemaal kennen. Je moet toch op die manier met elkaar kunnen communiceren. Ja. Maar het is niet zo, in mijn optiek, dat iedereen op de middelbare school op hetzelfde hoge niveau wiskunde nee, moet dat doen. Is zo. Je mag het ook wat minder doen, natuurlijk. Maar er zijn wel... verschillen. Ja. Dat hoort. Ja. Er wordt nog getwitterd door iemand die zegt nooit geweten dat je zo kon zwijmelen van wiskunde. Maar ik haat wiskunde. Dat, dat is een geluid dat u vaak zult horen, Dat denk ik. is uh, ieders goed recht. <laughs> ik, vind het, ik vind het fantastisch, wiskunde. Ja, ja. ja maar ja. u wilt ook wel graag dat al die middelbare scholieren dat wel gaan leren. Er is ook een imagoprobleem. Is daar ja. wat aan te doen? Ik denk dat wij uh, middelbare scholieren moeten doordringen van het feit dat wiskunde ook gewoon een taal is. Een taal waarin je je kan uitdrukken. En dat ze voor wiskunde niet banger moeten zijn dan voor een andere taal. Het is vreemd vind ik dat een middelbare scholier wel in staat is om Grieks te leren. Wat een taal is in symbolen die wij nooit gebruiken. En in, in, in zinsconstructies en woordconstructies die wij helemaal niet kennen. Het is voor ons compleet abstract. En ze niet in staat zijn om wiskunde te doen. Wat we ook voor een groot in Griekse symbolen schrijven. Maar zegt u dan dat het onwil? Als je, nee, Grieks, is geen onwil. als je Grieks kan, kan je ook wiskunde leren? Nee, als je Grieks kan en een taal kan leren, kan je ook wiskunde leren. Kijk. Het is geen onwil, het, niet het wordt het niet wordt overgebracht. Het, het, is, het is de manier waarop het, waarop het gebracht wordt. Ja. Vindt onze u onze dat samenleving de samenleving te weinig gebruik maakt van wiskunde? Ziet er zitten veel problemen in ons land waarvan u zegt... Nou ja, stuur er een wiskundige op af en we lossen het op? Nou, dat, we lossen het op, is wat korter de bocht, maar dan gaan we erover nadenken. Dan komen er wel oplossingen. Er zijn zeker heel veel problemen om mij heen, ook waar wij aan werken, die met wiskundige technieken kunnen worden opgelost. En Zou je er twee in het oog springende willen noemen, waarvan u zegt: uh, ja, kom bij ons en wij regelen het? Nou, ik wil wel beginnen met, met een van mijn grote hobby's van deze tijd. De zorglogistiek. We hebben in Twente een kenniscentrum zorglogistiek. Choir, dat hoort bij de top drie in de wereld. En we staan niet op de derde plaats. Uh, Dan staat u tweede of eerste dat de rekening wel, snel maar uit. Maar ik weet ja. niet welk van die twee het is. <laughs> okay. uh, en uh, wij kijken dus naar dingen als de wachtlijstproblematiek in de gezondheidszorg. Oké, okay, daar kunt u en een serieuze bijdrage aan leveren. Daar om die kunnen wij te maken. een serieuze bijdrage leveren. Het probleem waar we tegenaan lopen in Nederland, maar ook wereldwijd... is dat de bevolking vergrijst waardoor dus eigenlijk steeds meer zorg nodig is, aan de ene kant. Aan de andere kant, omdat diezelfde bevolking vergrijst... zijn er ook steeds minder mensen inzetbaar in de gezondheidszorg. Dus dat betekent eigenlijk dat je met heel beperkte middelen... en er ook mm. geen mogelijkheid is om meer middelen te krijgen... die zorg moet leveren. Okay. Het, het is een organisatieprobleem voor een deel. Heel kort, uw laatste voorbeeld. Uh, laatste. Of zegt u, dit is de belangrijkste? Dit is op dit moment, denk ik, uh, okay. wel een van de belangrijkste problemen waar wij aan werken. Ja. Zeer bedankt voor dit moment.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 I don't have to know. when here I go. Cause I got all the answers right here in my. so free, so free, living in the 21st century, who mm -hmm. was the mayor of Chicago back in 1964, and why did Shakespeare create Yago to tear apart a love so pure, how can my dreams be so vivid in a psychosonic way, and why must I become so livid about a day. Ik train, hier in mijn van Baton Saskatoon. En al in ik heb Midon met all the answers. Waar ligt nou wetenschappelijk en ethisch gezien de grens? Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar dat zit in een grijs gebied. Dat vind ik een hele lastig. Ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Het is zoals zoveel zo ethische problemen. Zwart -wint. Vandaag met Govert Buis, hoogleraar filosofie. Nee, niet hoogleraar. Docent filosofie aan de Vrije inmiddels hoogleraar? inmiddels hoogleraar? Ben hoogleraar? Ja, ja, ja. Nou, van harte <laughs> We gaan het met jou hebben over de nieuwe media... en het nieuws rond de schietpartij in de Alphen aan de Rijn. Nou, we hebben uit verschillende bronnen vernomen dat deze 25-jarige dader de naam Tristan van der Vlis draagt. En verder doet het sterke gerucht de ronde dat de moeder van deze jongen zich onder de slachtoffers bevond. Zijn moeder had een damesmodezaak in de Ridderhof en verschillende winkeliers hebben bevestigd dat ze deze Tristan van der Vlis hebben herkend. Ja, dat was afgelopen zaterdag toen dat drama in Alphen aan de Rijn plaatsvond, Govert. Uh, ja, de nieuwe media spelen dan ook een grote rol in de berichtgeving over wat daar gebeurde. Twitter en andere sociale media. Dus werd dus de naam van de schutter en, uh, naar buiten gebracht en ook het gerucht over die moeder. Um, ja, wat, hoe heb jij dat ervaren? Nou ja, sinds... Uh... Kast T uh, is het wel heel gebruikelijk of is het hoe lang gebruikelijk geworden om bij dit soort dingen direct ook de, de achternaam van uh, een uh, dader uh, bekend te maken, als de als daad bekend is, die ook bekend te maken. Mm. En de persoon overleden is. En de persoon overleden is, dat is uh, ook. Uh, Zolang er en... nog een rechtszaak is, gebeurt dat niet, nee. inderdaad. Nee. nee, maar dat is natuurlijk een kwestie van tijd. Dat wordt wel hoe langer, hoe sterker gaat die uh, drang worden om, uh, om toch die, die volledige naam erin te zetten. En ik vind dat wel jammer. Uh, het wordt, het wordt, in het buitenland gebeurt het veel vaker, en is het veel gebruikelijker. En ik vind het toch een mooi, een mooi Nederlands gebruik om daar uh, voorzichtig mee, mee, mee, mee om te gaan. Want je merkt het nu ook dat ja, zo'n hele uh, familie, die wordt meteen een bij, bij, bij Betrokken. Je hebt namen die. Uh, ja, het, het kunnen ook gewoon nog. Nou, dit bleek geen alias te bestaan, zeg maar. Waar was ook nog even sprake ja. van. Maar die was dus heel snel. Die bleek een, een, een, een puur virtuele figuur te zijn. Maar uh, da, dat soort dingen. Dat werk je wel heel erg in de hand. Dat er een soort van klopjacht gaat ontstaan. Of altijd een herinnering. Zeker als het een wat bijzondere naam is. Zodra iemand dan iemand. een ver verwijderd. of een toevallig iemand. Met, uh, familielid. of iemand met dezelfde naam spreekt. Altijd de. Oh, dat, dat zou wel eens kunnen zijn. Enzovoort. Maar ja. Dat, dat voorkom je toch niet? Nou, het is wel... Dus bedoel, als je de voornaam noemt, ik ken toevallig nog een Tristan. Dat denk ik waarschijnlijk de eerste paar keer uh, ook aan als ik hem uh, weer spreek. Ja, mijn achternaam is toch wel heel erg met identiteit verbonden... omdat, omdat dat, dat, dat de familierelaties aangeeft. Oh. En een veel uh, breder netwerk aangeeft waar, waar iemand uh, mag, uitkomt. Mag ik dan een vraag dat, uh, stellen? Meneer Boucherie? Ja. Want als ik gewoon een, iets zoek tegenwoordig, dan typ ik dat in Google in. Mm -hmm. En dan moet je wel heel erg je best doen om dan nog verborgen te blijven. Er is een voornaam, een woonplaats en Jawel, maar het gaat, wel, kijk, het gaat om: wil je het weten, dan kom je er wel achter. Maar het gaat erom dat je dus nu uh, zeg maar, bij mensen inslijpt... op, op hele massale schaal: uh, echt bij iedereen, een achternaam. En dat slijp je gewoon in. Dus je kunt nou niet meer... Wij kunnen niet, kast thee weet iedereen nu dat die taters heet. Daar hoef ik niet meer over te, te zwijgen. Dat weet iedereen. Dus iedereen die taters heet, Dat is ook een beetje wat, wat een zeldzame achternaam. Dus die heeft altijd die associatie bij zich. Hm. Dat heb je als, je... als je toch blijft spreken in de publieke sfeer... over thee, dan is dat anders. Uh, je kunnen we je dus, nog terugdenken? Ja. Denk dat kun je zeker kun je terug. Zou het uh, je, je, je, je, je merkt het, het, het debat is nog volop gaande, dus daar wil ik graag een bijdrage <laughs> aan, aan leveren uh, via dit, dit, dit kanaal. Uh, je merkt dat bijvoorbeeld NRC, uh, zeg maar de, de, de, de oudere editie van de NRC, het NRC Handelsblad, heeft ervoor gekozen om de, de, de, alleen de letter te gebruiken. Mm -hmm. NRC Next heeft wel degelijk de volledige naam uh, gebruikt. Uh, en dus het is nog, nog geen, geen gelopen race. En ik zou dus zeggen, van laat dat precies het verschil zijn. tussen inderdaad Via de nieuwe media enzovoort. Dus op allerlei manieren zal die achternaam bekend zijn. Maar je kunt ervoor kiezen om als publieke media, als oude media. Die toch ook een hele grote invloed blijven hebben. Het is niet zo dat het ene gaat, gaat, gaat het andere vervangen. Het zijn aanvullende media. Uh, maar waarbij die, die oude media wel toch een heel bepalende rol blijven spelen. In hoe, dat, hoe dingen uiteindelijk in het collectieve geheugen terechtkomen. Je ja, zegt, neem, neem je verantwoordelijkheid als media. Ja. Uh, ander punt is, uh, het, het, het, ja, hoe weeg je nou de snelheid en zorgvuldigheid tegen elkaar af? Er kwamen ook van allerlei dingen kwamen via Twitter en andere sociale media in het nieuws. In, bij die oude media, zoals jij die noemt. Uh, en ook, er is ook een behoefte natuurlijk aan snel nieuws als er zo'n gebeurtenis is. Hoe voorkom je nou dat je onzorgvuldig gaat worden? Ja, ik, ik, ik, ik zei al in het begin, uh, schoenmaken hou je bij je leest. Uh, je moet natuurlijk wel zorgen dat, uh, dat, je, hè, dat je, je wilt natuurlijk snel berichten. Maar je handelsmerk, als, zeker als publieke omroep. Uh, en als zeg maar, kwaliteitskranten en dergelijke. Uh, je handelsmerk is die betrouwbaarheid. En uh, je merkte nu bijvoorbeeld, hoe dat heel bewust, dat vond ik geweldig, echt heel goed uh, ja, uh, doordacht. Van de burgemeester uh, Bas Eenhoorn. Die, die vertelde bij Paul en Witteman... wat voor beleidskeuzes hij in die eerste uren gemaakt had. En één daarvan, dat vond ik een hele verstandige... die zouden media ook moeten doen... als je als als als kwaliteitsmedium wilt zijn. Hij uh, zei van... Vanuit de overheid komen alleen feiten naar buiten. En niets anders dan gecheckte feiten. En wij gaan geen geruchten gaan wij, uh, verspreiden. Nou, uiteindelijk bleek het toch nog zondagmiddagmiddagmiddag mis te gaan met die, met die alias-figuur. Uh, maar uh, dat vond ik dan een heel, heel wezenlijk punt. Dus even nou, dan maar even de persconferentie wat later. Maar dan hebben wij ook echte dingen op orde. Of we zeggen als we het niet weten. Uh, en het, uh, de, de hang naar snelheid is natuurlijk. Uh, ja, die moet je toch een beetje intomen. Uh, als, is dat als Tenminste, wil zeggen van. Eh, want anders kijk, je, je, je, komt, je komt in een soort van wedloop met een met nieuwe media terecht, wat je altijd verliest. Maar en is dat dus een weinig dat... gedaan, die terughoudendheid wat jou betreft? Of, of dat wachten op de feiten. Heb jij de afgelopen dagen daarvan geconstateerd in de serieuze media dat daar. Toch niet goed. Nou ja, nou ik, ik vond dat al heel snel dat, ge, dat, dat gerucht dat, dat, dat, dat zijn moeder uh, inderdaad onder de slachtoffers was. En een half uur later was het dat zijn moeder had een brief van hem had gevonden. Ik denk van ja, dat hier, hier gaat duidelijk iets fout. <laughs> dat kan, dat kan niet allebei kloppen. En, en, dat, en, dat werd niet, en dat werd niet echt. Werd dat werd, werd, werd uitgesproken van zojuist zeiden we nog dit en zojuist. Uh, en nu, nu uh, dat. Uh, dus ik vond dat dat wel heel uh, snel ging. En, wat je, je, en je krijgt natuurlijk ook. En dat, dat begrijp ik ook wel. Kijk, je hebt als, als media. Heb je, je hebt verschillende functies. Je hebt feiten doorgeven. Dan duiding, kader geven. En je krijgt als, als ja, de laatste tijd... of als al heel lang is dat gaande... maar een soort van derde functie... wat je zou kunnen noemen... een soort van ja, therapeutische functie. Hè? Een soort van therapeutische borreltafel met elkaar... waarin je wilt begrijpen. wat Als dat heel erg gaat overheersen... en als het ware die eerste... De, zeker de eerste gaat overheersen, maar ook die tweede gaat overheersen... Uh, dan, dan, dan denk ik dat je echt wel... Dan denk ik, dat moet je echt ook voor een deel ook overlaten aan die nieuwe media. Uh, die zijn daar veel beter ge, geschikt voor... om er allemaal emoties in te uiten enzovoort. Maar hou die oude media hou die een beetje bij hun eigen leest. Wij gaan onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Ton Luiten. Ton, goedemiddag. Uh, dag Thijs. We zijn benieuwd naar je gedicht. Ja, het is een beetje somber geworden. Maar Ach. goed, uh, dat moet dan maar. Doe maar. Het heet Axioma... Is er een uitweg uit het doolhof van detentie... ...waar vreemdelingen dwalen in een systeem waar niemand rechten heeft... ...en ook geen claim kan doen op een burgerrecht of enige clementie? Hoeveel terughoudendheid hebben nieuwe media... ...bij moordpartijen zoals onlangs in een supermarkt... ...privé- en overtollig nieuws bijeengeharkt... ...wordt uitgestrooid als afval van een drama... Ooit leerden we dat twee de som was van twee enen. De wereld zit complexer in elkaar. Het lijkt of logica verdwijnt uit onze genen. Wij zoeken naar moeizame oplossingen. Maar de schoonheid van de eenvoud is verdwenen. Is het axioma van de levensvreugde nog wel waar? Dankjewel, Ton Luiten. Vond u dat het mooi? Okay. Prachtig. Prachtig. U vond het prachtig, meneer Boucherie. <laughs> u bent dan ook wiskundige, dus die geniet van gedichten. Dat hebben we vandaag geleerd. Hartelijk dank, Ton. We zetten je gedicht op onze website. Dit is de dag.nu. Punt nu. Uh, Lambadoza, uh, Roma, uh, Genova, Ventimilia gaat naar Francie. Het is een groot probleem. in Francie gaat Ventimilia hier. U hoorde een migrant uit Tunesië vertellen welke reis hij heeft gemaakt om in Europa te komen. Hij is met enkele honderden lotgenoten gestrand in het Italiaanse stadje Ventimiglia bij de grens met Zuid-Frankrijk. Daar is ook verslaggever Paul Kurpershoek En zo dadelijk na het nieuws praten we met hem en horen we de reportage die hij voor ons maakte. En we bedanken hartelijk onze gasten Richard Boucherie. We zullen allemaal gaan geloven in de schoonheid van wiskunde. Govert Buis, hartelijk dank. En Mario van Berg ook hartelijk dank. Wij gaan naar het nieuws van drie uur en daarna zijn we bij u terug. Tot zo.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 Nog een argument om te kiezen voor een flexzakelijk abonnement van T-Mobile? De iPhone 4 is nu direct uit voorraad leverbaar. Bel nu 0800 8102. Rijden in de groene uitvoering van sommige automerken ervaar je zo. Mm -hmm, pak melk, niet vergeten. Uh, of zo. Mm. Maar Opel heeft nu de Green Machines. Een extra zuinige variant voor bijna elk model. En die ervaar je zo.